Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. en is Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Ja ja ja. Ja Here comes the music. BASE!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 Ik ben nog vrijstaand. Ik neem aan dat ik is strong, would you know where you belong, or would I have to show you anything Yeah knew she made me and not break me Here she comes Should I talk to? Her? The beat. where yes, the yes, beat. where the beat. That was fun. That's yes, where yes, yes, yes, yes, the beat. That's where the beat. That's where the beat. That's where the beat.